Daar is de helft al van voorbij. Iets uh, te regelen? Ja. Er is een reukje aan. Ha, wat dacht u? En ga je het doen? Ik zoek een uitweg. Ik reken erop dat u je verstand gebruikt, Vanin. Daar ben ik volop mee bezig. Maar zolang Hannelore niet vrij is, moet ik naar zijn pijpen dansen. En de hele Brugse politie samen met jou? Dat hij gevaarlijk is, heeft hij al wel voldoende bewezen. Bon, je krijgt tot morgenmiddag carte blanche om Hannelore op te sporen, Vanin.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 is nog niet moeilijk genoeg zeker dat ze nog wel moeten gaan zagen. Ah, er moet toch ergens een aanwijzing te vinden zijn waar Krijt zich schuilhoudt. Mm -hmm. Misschien. Ja. Het is mogelijk een gek voorstel hoor. Nee nee nee nee. nee. Maar vermits we toch nog nergens staan. ja, ja zeg maar zeg maar. Kijk, zouden Vinke of notaris Leroy of. Wie kent Stefan Krijtens nog, hè? Zouden die niet links of rechts wat eigendom hebben ofzo? En dat Krijtens niet gekocht heeft, maar gehuurd? Ja. Natuurlijk. De moeite om te onderzoeken. Commissaris, er is hier... Karin, alstublieft. We zijn volop in bespreking. Ja, ik weet het. Je bent over Krijtens bezig, is het niet? Ja, natuurlijk. En nou, kijk, er is hier iemand die beweert dat hij u kan helpen. Wie? Commissaris Misotto. Enfin, ex-commissaris Misotto. Ken ik niet hem opgevolgd. Ja, maar dat is van de jaren stillekes. Dus ik, nee, ik zou wel... Eens... commissaris, we de jaren zestig. En als ik goed ben ingelicht, bent u op zoek... naar extra informatie over dingen die in die periode gebeurd zijn. Sylvain Missotte is mijn naam. <lacht> Echt, ja, als u wat tijd en een deftige stoel hebt... dan zal ik eens een en ander... ...op mijn gemak schrijver talen, Sam.